And believe Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De kans neemt toe dat de Tsjechische president zijn verzet tegen het verdrag van Lissabon opgeeft. In een interview met een Tsjechische krant zegt hij dat het proces al zover is gevorderd dat hij het niet meer kan tegenhouden. Tsjechië is de laatste lidstaat van de EU die het verdrag nog moet ondertekenen voor het van kracht kan worden. De Tsjechische regering en het parlement zijn akkoord, maar president Klaus Berger te tekenen. Hij ziet niets in het verdrag dat is opgesteld om de bestuurlijke slagkracht van de Europese Unie te vergroten. Het Pakistanse leger stuit bij zijn grondoffensief tegen de Taliban in de regio Zuid-Waziristan op fel verzet. Een legerwoordvoerder zegt dat er zware gevechten aan de gang zijn... en dat de moslimsextremisten de beschikking hebben over zware wapens. Aan beide kanten zouden al tientallen doden en gewonden zijn gevallen. Het Pakistanse grondoffensief begon vanochtend... na een voorbereidend luchtoffensief van enkele weken. Dirk Scheringga zal pas op zijn vroegst morgenavond bekendmaken... of het hem is gelukt de DSB-bank te verkopen. Op het hoofdkantoor van de bank in Woerden is vandaag overleg... tussen de DSB-top en een Amerikaanse overnamekandidaat. De naam van de potentiële koper wil DSB niet prijsgeven... Bij de gesprekken zijn ook de Nederlandse bank en de twee bewindvoerders nauw betrokken. Gisteren gaf de rechtbank Schiering tot uiterlijk maandagochtend 9 uur de tijd om de bank te verkopen. Als dat niet lukt wordt DSB failliet verklaard. Het Nederlands Bijbelgenootschap is blij verrast door de recordverkoop van de nieuwe bijbelvertaling. In vijf jaar tijd zijn er miljoen exemplaren verkocht. Het duurde tien jaar voordat de nieuwe bijbelvertaling klaar was. In totaal hebben 23 kerken en geloofsgemeenschappen eraan meegewerkt. De nieuwe bijbelvertaling is de opvolger van de vertaling uit 1951. Het weer, geregeld zon, maar plaatsen er ook een bui. Het is een graad of elf. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOMS. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 aan het begin van jouw zaterdagmiddag. Where else? Zandvoort, Zandvoort op, zaterdag. op zaterdag. Welkom, Sjors. Welkom, Albert-Jan. Uh, ja, daar zijn we weer, hè, met z'n tweetjes weer. We mogen uh, nog uh, een keertje met z'n tweeën. En volgens mij sloeg dit nummer op ons, Wild Boys. Zeker dus weten. We gaan er weer tegenaan. We hebben weer uh, ongelooflijk veel, uh, veel onderwerpen. En we kijken of we dat in drie uur allemaal kunnen regelen. We proberen vanmiddag even contact te leggen met Ron van Law Hardy. Want die, heeft morgen het, die introduceert morgen het bokbier. En er schijnen verschillende soorten en maten in te zijn. Okay. Dus daar laten wij ons tussen drie en vier eens even over in, inlichten. Nou, de, de herfstvakantie is natuurlijk begonnen voor, voor alle scholieren. Dus uh, Chin, uh, chin die hangt, haakt daarop in met een disco op maandagavond. Uh, vanavond wordt er natuurlijk uh, weer uh, gebiljard in de lamstraal. Drie banden en we proberen Mieke aan de telefoon te krijgen. Morgen natuurlijk ook uh, klassieke muziek van het Hoorns uh, Byzantijns mannenkoor. Uh, het jazzseizoen is geopend. Uh, tussen vier en vijf hebben we weer het gedicht van Ada Mol. En verder nog wat items omtrent de brochure sociale voorzieningen. De historische dag die vandaag tot drie uur duurt. De evenementenkalender. En Birch, van Hitch, Birch, de film van Hitchcock, komt naar Zandvoort. Okay. Want er komen morgen uh, roofvogels. En daar gaan we ook even bij stilstaan. En uh, we gaan ook, als we het er nog tijd over hebben, even over de discussie die in de Zandvoortse courant wordt gevoerd over geluidsoverlast, zeuroverlast. <laughs> Uh, verder in de wereld, ja natuurlijk uh, spannende sportevenementen. Uh, vandaag de klassieker, en dan heb ik het over wielrennen, de ronde van Lombardije. een van de laatste, meen ik, of ene laatste uh, klassieker. Uh, Vol op spanning in Sao Paulo in Brazilië met de Formule 1. En natuurlijk hier morgen op het uh, circuit Zandvoort de DNTR en er staat voor... Ja, het is iets van... Dutch... De Nederlandse Dutch National Touring Racing. Dat was hem, ja. Oké, okay, en dat is morgen. En natuurlijk veel muziek. www.zfmzandvoort.nl I want you to want me I want you to want me I want you to want me Cheap drink, but... I want you to want me. Heerlijke This klassieker. Is the first song ja, nou, Hij gaat nog van alles vertellen. Hij ja. gaat nog van alles vertellen. Maar uh, lekker gauw oude uit de jaren... Well, 70? 80? Ja, zie je in de jaren 80. Nou, en uh, to, terwijl we bezig waren met uh, het voorlezen van de activiteiten en overzichten en evenementen uh, van dit weekend... vergaten we natuurlijk erg de hoofdmoot van dit programma straks. Want uh, om half drie vindt uh, de aftrap plaats van SV Zandvoort tegen Gastricum. En uh, nou, na vorige week, uh, toen ze op zaterdag uh, uitspeelden tegen H.O.B.K. En inmiddels weet iedereen natuurlijk waar dat voor staat. Het begon op klompen. Het begon op klompen. Uh, hebben ze een, uh, toch een gevoelige nederlaag moeten leiden van uh, 3-0. En het mooie was, wij waren natuurlijk met die live verslag, steeds ja. totdat dat een goal viel, waren wij daar. Dus... We, we hebben drie keer Joop gebeld en drie keer drie, valt drie er een doelpunt. Valt een doelpunt. Dus uh, nee, dat is uh, dus... We uh, hopen dat ze nou aan de goede kant vallen vandaag. Want, uh, ik hoop het wel voor ze. Maar ja, de vorige week dus. Hè, dat ze dus... En uh, volgens uh, Joop was het uh, met name het gebrek aan het scorend vermogen. En uh, de verdediging die de nodige steken liet vallen, uh, waren de oorzaak voor de 3-0 nederlaag. Nou, ik hoop dat ze een, een uh, goede pep talk hebben gehad. En dat ze vandaag tegen Castricum uh, de zaak kunnen omkeren. En dan gaan we naar Joop. En uh, dat is dus vanaf half drie. Maar nu eerst gaan we naar... Guus Meuwes. Meuwes. En dat komt door jou. Natuurlijk. Op Zandvoort op... Zaterdag. Zaterdag. Zaterdag. else?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 Jouw ja, verblinden zij, zijn. Je hart zit heel dicht bij mij. Je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag zijn ween die zacht voorbij gaan. Terwijl de wereld weg lijkt en ik naar je kijk. Nou ja, blijf lachen, voelt het soms alsof het een wonder. Veel te mooi en veel te groot is.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 door, ja, zit heel dicht bij mij zit heel mij Dat komt door jou. Jouw hoffert blinden zijn Je hart zit heel dicht bij mij Je hart zit heel diep in mij 5, 5. De grootste hits van Europa. Plaat uit de hitlijst van dit moment. Whitney Houston Million Dollar Bill. Uit welke hitlijst? De Euro Breakdown. Ja, de Euro Breakdown. Dat presenteer jij op uh, vrijdag, hè? Live. Op, op vrijdagmiddag uh, live tussen 3 en 5. Dan doe je dat live. Maar wat ik altijd dacht van uh, Euro Breakdown, zoals ik dat vroeger deed. Ik ging naar de platenzaak, ik haal even top 40 lijstje en ik was weer klaar. Ik was weer bij. Maar uh, de Euro Breakdown, dat werkt heel anders, hè? Daar hebben jullie een eigen systeem voor, hè? Ja, het werkt ook wel met de bestaande hitlijsten samen. Ja. Alleen wij kijken heel Europa door. Ja. En dan voegen we alle 40 beste platen voegen we bij elkaar. En daar komt gewoon weer een hele nieuwe lijst uit. Maar dit is dus een unieke lijst. Want... Het is een unieke lijst, ja. Dus ZFM wat dit betreft, uniek op de Euro Breakdown. Maar oké, okay, door, door het jaar heen krijg je natuurlijk verschillende nummers. 1, nummer 40, afvallers, nieuwe die erbij ja. komen. En dan uh, aan het eind van het jaar proberen, dan, uh, presenteren jullie de? De Euro Hit. De Euro Hit. En we op zoek naar echt de hit van het afgelopen jaar. Ja. Sta je inderdaad op 40, dan krijg je 1 punt. Sta je op 1, dan krijg je 40 punten. En dat alles bij elkaar gevoegd. Op een gegeven moment komt daar een, een lijst uit minimaal 100 platen. Maar dat vergt nog volgens mij. Wat, wat voorbereiding als je, elke, als je dat elke week dus weer helemaal bij wil werken. Elke week moet dat weer gedaan worden. De ja. uitzending duurt twee uur. Maar ondertussen zit je zes uur voorwerken. Want je moet naar de Duitse, Duitse top 40 kijken. Naar de Fransen. België, Span Spanje, Be Italië. Portugal, Italië. We nemen ze allemaal mee. Zo. Dus het is niet even, even naar de platenzaak lopen. Of een cd-winkel tegenwoordig. En even een euro breakdown lijstje nee, nee, pakken. Nee, nee. Geweldig. Wat een initiatief. Uh, en wat nog meer, uh, ja, waar ik u even op wil attenderen, als u nou morgenmiddag uh, denkt van, uh, daar heb ik het over dus, zondag, en uh, u wil naar een stukje mooie klassiek luisteren, dan adviseren wij u, en dat was vanmorgen ook al in Goedemorgen Zandvoort, maar mocht u dat gemist hebben, bij deze nog even weer. Want morgenmiddag uh, treedt in deze protestantse kerk aan het kerkplein op het Horns-Byzantijns mannenkoor. En uh, dat staat onder leiding van de Nederlander Grigrono... Dat is echt een Nederlandse naam, zeg. Sarolea. Die tevens dirigent is van een befaamd Utrecht Utrecht van het befaamde Utrechtse Byzantijnskoor. Een concert wat uh, volgens de krant absoluut meer dan aanbevelenswaardig is. En het begint om drie uur. De kerk gaat open om half drie. En de toegang is zoals te doen gebruikelijk gratis. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga erheen, want dat moet je echt horen. Dat moet je horen. Klopt. Dus vanaf drie uur, kerk open om half drie. En nu gaan we naar. Class Action met Class. Weekend. Oké. Okay. Oh, no, no. Let he see, he'd have me sneeze his hand in And the lead horse strung. Oh, Mona! And the hind horse busted the wagon tongue. Oh, Mona! Oh, you Mona, you shall be free, old lorry lorry. Oh, oh Mona, you shall be. Yes, you shall be free. Ah, op verzoek van een oud collega van mij. Niemand minder dan Ned Conella en de Ted Easton's Jazz Band. En die traden vroeger op, en dat kan ik me nog herinneren omdat ik er toen geweest was, in het oude Scheveningen. En die hadden daar links van een echte jazz, ouderwetse jazzclub. Ned Conella met O Mona. Ja, eh, nog even, dat moet ik even snel doen, want dat is tot drie uur geopend. Eh, de historische open dag. En dat is dus vandaag... Die historische open dag en die wordt gehouden in de Krocht. En uh, daar presenteren diverse verenigingen zich. Uh, tot drie uur. Dus mocht u daar nog heen willen, dan zal ik zeggen: dan moet u zich even haasten. Uh, de, het wordt, de initiatiefnemer is natuurlijk het Genootschap Oud-Zandvoort. En uh, waar dus vele verenigingen uh, zich zullen doen gelden. U kunt er onder meer vragen stellen over uw de voorouders, over klederdrachten, uh, kennis maken met de modelmakerij bij de bom schuitbouwclub en nog vele, vele anderen. Mocht u nog oude foto's hebben, u kunt ze tot drie uur uh, meenemen en uh, het genootschap zou u daarvoor zeer erkentelijk zijn. Maar haast u, want het is tot drie uur. We gaan nog even naar een stukje muziek en dan gaan we eens op zoek naar Joop, want ik ben benieuwd. Ja, we gaan straks even kijken bij uh, SV Zand voor tegen Kastricum. We hadden het net kort al even over de, de eurohit, de top 100 van het jaar. Ik heb ja. eentje gevonden die in 2004 erin heeft gestaan. Ja. En toen op nummer 64... Je hebt het over LMC samen met YouTube. Okay. Take me to the clouds above. Take me. Um, zie je samen dus met YouTube take me to the clouds Above. Ja, we proberen natuurlijk naastig uh, Joop uh, aan de telefoon te krijgen. Ik hoop dat hij luistert, want uh, dit toestel wordt momenteel niet beantwoord. Oh, dat schiet niet op. Dus uh, dat schiet niet op. Dus uh, maar even tijd voor een nieuwtje. Want uh, ik zei het al, we werden iets over tweeën van uh, de herfstvakanties is weer begonnen. En uh, voor al die scholieren uh, die inmiddels kunnen genieten van de herfstvakantie. En dan moeten ze natuurlijk vieren. En uh, daarom is op maandagavond een te gek feest in discotheek Chin Chin. En uh, dit is niet de eerste keer, want ze hebben het al meerdere keren georganiseerd. En uh, dat gaat dan onder de, de nieuwe versie van Malle Maandag. Met optredens van onder andere Dennis en Quincy. Hey, Dennis, ja, ja, wie kent ze niet? Wie kent ze niet, hè? Dus, uh, dus ik zou zeggen, uh, zorg dat je erbij bent. Het feest begint vanaf 10 uur, maandagavond dus. De entree is gratis en... Uh, Dennis en Quincy zullen ervoor zorgen dat jullie een uh, heerlijke, swingende avond hebben tijdens deze kerstvakantie. Helemaal goed. Uh, ja, en uh, nou, de bokbier, maar dat is tussen drie en vier. Dus dan, dat, dat ik ga niet voor de dingen op vooruit lopen. Uh, wij gaan gewoon weer even rustig proberen uh, meneer Joop aan de telefoon te krijgen. En ik zou zeggen, uh, tot die tijd uh, een lekker muziekje. Gaan we naar Akda in de Munich. en de, de kapitein. De kapitein, Akda in de Munich. Aan stuurboord liggen kapers lief. En aan bakboord zwemmen haaien Maar ik hou van achterdroer wel red. De nacht Dijnt als een zee, rustig om me heen En ik weet precies waarheen we gaan want ik ben de kapitein, dit huis is mijn kajuit En het schip kan alleen nog maar vooruit De zee, de nacht ligt glad probleemloos voor me uit En de verwachtingen zijn eind Hier geen regen, vannacht een keer geen storm. eindelijke nacht, eindelijke nacht, zoals het moet. Maar aan stuurboord liggen kamers lief, en aan bakboord zwemmen haal. We gaan nog niet ten onder, ze hebben ons niet zomaar. Ja, het ozo-gevoelige theme from Mahogany. Diana Ross. Niemand minder dan Diana Ross. En she's in town. Ze is in uh, is Arnhem, als ik het wel heb. Gisteren was het daar het eerste concert van Concerto in Rosso. Ik heb nog geen reacties gehoord. En uh, vanavond is er het tweede optreden uh, met Marco uh, Borsato samen. Dus uh, dat is de diva. En uh, ja, Concerto in Rosso, hè? rood. Rood staan. Nou ja, rood, rood. Uh, alle berichtgevingen daarover staan al in de krant en uh, daar hoeven wij ons verder niet meer over te buigen. Maar in ieder geval het hele gevoelige Theme from Mahogany gezongen door Diana Ross. En vanavond het tweede concert in de Gelderdoom in Arnhem. Ja, en het zal uh, vele Zandvoorters niet zijn ontgaan dat er deze week een uh, brochure uh, in de bus is gevallen. En onder het kopje sociale voorzieningen in Zandvoort. En uh, volgens wethouder Ger Tonen is het belangrijk dat mensen in de lage, laagste inkomenscategorieën de voorzieningen kennen en er gebruik van maken als ze daar recht op hebben. En ik heb hem bestudeerd. En inderdaad, er zijn vele voorzieningen hoor. Okay. Dus uh, het loont echt de moeite voor, voor deze groep mensen om uh, dat door te nemen. Want uh, wellicht dat u in aanmerking komt voor een, een of andere toe, toe, ja, hoe noem je dat? toeslag. Ja. En uh, ja, niet gevraagd uh, is uh, altijd gemist. Dus vandaar deze duidelijke, overzichtelijke brochure. En ik zou zeggen, uh, bestudeert u hem. En uh, mocht u ergens voor in aanmerking komen, neem contact op met de gemeente. Dat is toch wel netjes dat de gemeente dat allemaal even netjes uh, op, op papier heeft. heeft gezet ja, voor uh, klopt. de mensen. Dat, is, uh, dat kan niet missen, want ik was uh, zelf laatst ook bezig. Want ik moest mijn moeder, uh, die is inmiddels 81, inschrijven voor een eventueel. Ze woont nog zelfstandig. Maar voor een eventuele zorgflat of aanleunwoning bij een bejaardentehuis. Maar ze woont nog zelfstandig en ze kan zich redelijk goed redden. Maar ze, en daar heb ik ook nooit bij stilgestaan. Ze komt in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Want ze is, okay. in, ze is inmiddels een beetje gekrompen. Ze is 1,60 meter nu. Dus daarboven komt ze niet meer. Ai, en op dus... trapjes staan, dat vindt ze toch wat onzeker. Maar goed, die heeft recht op huishoudelijke hulp. En uh, ja, wat veel mensen ook vergeten is dat je recht hebt op uh, taxivervoer. En uh, dat kan je dan aanvragen. En dat is ongeveer vijf strippen. Nou, dat is, uh, in, lijkt mij hier in Zandvoort, uh, geheel Zandvoort. Volgens mij ben je dan een heel Zandvoort. En wil. kan je dan voor uh, een gereduceerd tarief naar de huisarts of waar je ook dan heen moet uh, gebracht worden. Dus genoeg voorzieningen uh, en mooi samengevoegd in de brochure Sociale Voorzieningen in Zandvoort. Uh, we proberen nog steeds Joop te bereiken, maar Joop neemt niet op. Dus mocht u hem tegenkomen, u kunt hem niet missen. Dat een is heel een heel brommertje met een hele grote brede meneer erop. Want wij kunnen geen verbinding krijgen, dus we kunnen geen live verslag doen van de voetbalwedstrijd. Maar we blijven het proberen en uh, ondertussen... Muziek! Gaan we gewoon weer terug naar de jaren tachtig. Met... Tell it to my heart. Tell it to my heart, geweldig.